Het is middernacht, begin van maandag 25 november... Jeroen Tjapkama met het NOS-journaal. President Obama heeft de Israëlische premier Netanyahu gebeld... over het akkoord dat is gesloten met Iran over zijn nucleaire programma. In een poging om Netanyahu gerust te stellen... zei Obama dat er meteen een overleg over zal worden gevoerd met Israël. Eerder op de dag had Netanyahu dat akkoord bestempeld... tot een historische vergissing. Verder zei hij dat Israël zich er niet aan gebonden acht.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 Het weer. Vannacht af en toe een bui, vooral aan de kust. Minima een paar graden boven nul. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met een bui en wat zon. En het wordt een graad of acht. Dinsdag iets kouder. Vanaf woensdag zacht, maar wel iets vaker nat. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound.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 Ja, welkom bij de Echte Janne de Radio Show van Mijn naam is Jan Heemskerk. En ik ben Jelmo Gezieklo, oftewel de hier. Ja, want ja, Jan Roos is volgens de laatste berichten wel degelijk onderweg terug uit Tibet. Maar even ten aan de Chinese grens. Volgende week hopen we betere nieuws te hebben. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. de hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt binnen met de voicemail op 06-3000-9009. Oh, dan kun je misschien trouwens dat ik met de bedenken ook wel een leuke beterschapens ja. voor Roos inspreken. Doe dat even, maar Als je dan want, uh... volgende week terug is, dan spelen we ze allemaal ongecensureerd af. Ja. Of misschien wel niet. Ja, kamer. want we, we, wat er nu op binnenkomt is echt heel erg. Ja? Dat is echt niet voor uitzenden van waar. Nee. nee, is echt verschrikkelijk. Oké. Okay. Ja. Uh, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dus map je een kleine Libanees in elkaar... omdat hij je aanspreekt om fout parkeren. Pied je laat je verontschuldigingen aan... en trek je die vervolgens weer terug. Om uiteindelijk de baas van de arme Libanees om excuses te vragen. Zoals de ambassadeur van Angola. Dan ben je dus een ontzettende Johan Jan. Zo is het, Laten we erover nog veel meer. Laten we eerst even kijken wie deze week... nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jammer! Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, we beginnen met de, voor iedereen totaal onbekende, maar dat zal zo veranderen, Franska Stuy. Ik wens u heel veel gezelligheid en veel plezier. Nou, knap dat jullie er gevonden hebben. Uh, nou, wat, wat, wat is het nieuws? Zo komt gewoon keihard uit met de zwarte Piet in Libellen. Zonder ook maar een moment rekening te houden met 150 jaar slavernij. Gekweste Afrikaanse zielen. De Verenigde Naties en het comité Dood aan Piet. En dan, dat komt er nou hè. Nog zwart gesminkt in je eigen boekje op de foto gaan en een verhaal over erectiestoornissen brengen... met als kop, kom maar binnen met je knecht. Kijk. Nou, dat vind ik pure onversnedige en grappige politiek activisme in de libellen. En de baas van de libellen heeft Frans Gasterhuis... en is een mega Jan deze week. Kijk, en dan gaan we naar Gordon. Which number are you singing? Number 39 with rice? <lacht> Ja, lezen we net in de Linda dat hij ook op vrouwen valt. Meer dan 500 mensen heeft afgeracht. Net zo'n vrolijke hoer of gigolo besteld. Omdat hij nou eenmaal een gigantisch libido heeft. Vonden we hem bijna aardig. Verkloot hij weer met uh, die achtelijke grap bij Holland Talent. Ja, ik bedoel, ik vind het allemaal best. Maar dan, uh, ja, daar heeft hij dus over hetje Chinese talent. Nummertje 39 en Sambal bij. En dan uh, denk ik, we hebben weer een boem uh, verongelijkt. We volgen schroep namelijk de Chinese... Ja. En uh, ja, een Zwarte Piet is dan niet eens naar Afrika, uh, Spanje toe. Sorry. Uh, je wordt bedankt, Gordon. Oude poep Chinees. Je bent ja, een Johan, ja, maar dat was oog. je zo ja, wel. Kijk, ja, maar goed, hoe krijg je het voor elkaar? Dan denk je, eindelijk hebben eindelijk die hele Chinezen, Die hele Zwarte Pieter toe staat een beetje voorbij, En wat doet hij? Ze de Chinezen overal in de krant. Mensen, we worden ook al gepest in. Het kan toch allemaal niet. Het wordt echt, echt verklaatend erg. Ja. Het is allemaal Gordon's schuld. Ja, schuld. Alles is Gordon's schuld. schuld. Allemaal Gordon's schuld. Ja, ja. Nou, we gaan ondertussen even verder met de man die ook overal de schuld voor heeft. Mark Rutte. En ik voel dat we aan het begin staan van een nieuw begin. Ik voel dat we weer op stoom komen als land. Ja, ik voel ook altijd van alles. Maar Mark Rutte voelde tijdens het VVD-congres aanwijzingen dat de economie weer aantrekt en de huizenprijzen niet verder dalen. En we dus voorzichtig naar boven kunnen kijken. En vervolgens meldt hij dus doodleuk, jawel, dat we het Wirtschaftswunder aan niemand minder dan Mark Rutte te danken hebben. Mark Rutte en het falende Nivelleerbeleid. <lacht> we staan onderaan de kneuzeklas van de EU. We hebben er sinds de jaren 30 van de vorige eeuw niet zo beroerd voor gestaan in dit land. Hé, hey, dat hebben we aan jou te danken, Mark. Dat hebben we aan jou te danken. <laughs> maar evengoed ken je geen schaamte en heb je ballen van staal. En dus ben je deze week, hoewel je een ontzettende Johan bent, toch heel even een klein beetje een echte Jan. Toch niet? Nee, niet. Nee, echt niet. Maar, ongelooflijk. Die... Hoe durf je? Hey, die... en, de, de, de, de land, het land ligt op de rand van de afgrond. Die pillen en, die Jan Roos normaal die... altijd heeft, die heeft hij meegenomen echt... volgens mij. Hè? Die, die moet jij volgende keer vinden. Even ja, nee, maar Neem even een slokje water. Dat is toch ik verschrikkelijk? Net... Ja, maar dat is toch verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Ik had toch niet? Als jij, nou lef. Neemt, als jij nou een slokje water neemt, dan heb ik het over Arald van der Hurric. Nee. Okay. Op het moment dat ik sla heb ik het idee dat ik fout doe. Ik... Nou, nou dan doen we nog net of je het niet gedaan hebt. Nou kan dat. We? Ja, dat weet ik niet. Ze ga ik even vragen. Ik vind het bijzonder spijtig. Maar uh, de reglementen zijn de reglementen, helaas. Dus uh, gedrukt is uh, gedrukt. Ja, beukje per ongeluk op de rode knop... en accepteer je daarmee 125.000 euro in een spel miljoenenjacht. Had hij niet gedaan, was hij 5 miljoen rijker geweest. Dat is lullig, maar ja, niet zo lullig als miljoenen nacht voor de rechter halen... om zo te proberen alsnog die miljoenen te pakken te krijgen. Harold van der Hurk, je bent een ondankbare hond, een zeiket en een Johan. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Johan. Oké, okay, ik voel me al een stuk beter. Goed zo. Ja, onze hoofdgast is groot geworden in behang. En hij is dol op voetbal. Dus kocht hij destijds een derde van de aandelen Swansea. Dat is in Wales inderdaad. En dat verdrukte vervolgens van de vierde divisie op naar de Premier League. En wij heten hartelijk welkom. Onze hoofdgast van vanavond. Schrijver en behangkoning. Johan van, John van Zweden. John, welkom. Nou, ik wilde ja. zeggen. Als er iemand hier een Jan is in de zaal, ja, dan is het een John wel. Ja, dat is absoluut Jan. Ja, ja we, we gaan natuurlijk even over je boek. Ik heb echt ontzettend genoten van het boek. Dat... Uh, ik, ik ben natuurlijk, ik hou helemaal niet van lezen. Behalve Donald Duck en Suskin Wiske. Maar het boek voor jou is geniaal. Dat mag ik even zeggen: Je kon lezen. Nee, het dat, dat, dat, dat is pas sinds kort. Dus als ik hier moet gaan zitten, dan moet ik wel lezen. Fantastisch boek, maar we gaan even de actualiteiten doornemen. Ja, dan beginnen we natuurlijk. Je vroeg al of teletext uit kon hier. ado Nul de Bietenbrug op bij Utrecht. Ongelooflijk, hè? Ja, ik ben er geweest vanmiddag, ja, het, uh, ADO. maar in ADO, ik heb, uh, ik heb die wedstrijd bekeken en ik kan weer, weer zeggen dat ADO gewoon weer goed gespeeld heeft, maar weer de punten niet, uh, we schieten die bal er niet in. Ja, en als je ze niet erin schiet, dan krijg je ze om je oren en dan verlies je met 3-0. Uh, maar de mensen die de wedstrijd gezien hebben, dat ja, net zo makkelijk de andere kant op kunnen gaan. Maar als jij daar de touwtjes in handen had gehad bij ADO, dan hadden ze gewoon kaart gewonnen natuurlijk. <laughs> nou, dat denk ik niet. Maar wat het, uh, laat ik het zo zeggen. Kijk, of het nou wel of niet goed gaat bij ADO. Ik bedoel, kijk, ik, ik, ik zie wat er op het veld gebeurt op het ogenblik. Mm -hmm. En ik, ik, ondanks die lage, lage, lage positie op de ranglijst, de 16e plaats... denk ik dat het gewoon uh, nog steeds... Uh, heb ik nog steeds alle vertrouwen in de trainer en in de spelers. ja. Nou, absoluut, want ik, ik zie, weet het, ik bedoel, kijk, we hebben gewoon echt, ja, kijk, je roept het over je eigen af, die pech natuurlijk, als die bal er niet in schiet, maar een keer komt het geluk onze, onze kant op, en laten we dat nou gewoon volgende week doen, dan spelen we tegen die ploeg gaat het dorpje een stukje verderop, en, <lacht> en dan pakken we hun hier gewoon in, joh. Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Goed zo, nou, uh, serieuze zaken dan, nee, dat is ook wel serieus voetbal hoor. Zit, die... Ik kan het zeggen, dat geintje, jongen, laat ja. mij dat ook een keer. Pas op, hè, want hij geeft je zo'n draai hem door, ja, dat betekent ja, bij heb, John niet van, dat uh, je... Ik leuk in het boek? Ik hoor net dat het een hele vriendelijke, niet gewelddadige man is. Nee, daarom. Hey, de, de NSA spioneert dus ook in Nederland, hè? Wat een verrassing, hè? Al 20 jaar, 20 jaar na de oorlog, dus van 48 tot 68 of daaromtrent, hebben ze ons ook afgeluisterd. En het mooie is, toen later zijn we hun ook gaan afluisteren... want er is ook nog eens een keer een man gearresteerd daar zo... omdat, omdat die hen dus bespioneerde. En later hebben we samen de Afghanen bespioneerd. Nou, wat vind je ervan? Wat ik ervan vind, ja. Sorry, ik wist het. Nee, uh, te gek voor woorden. Ik heb dat ook op Teletext gelezen natuurlijk. En uh, <laughs> iedereen luistert la, iedereen tegenwoordig, iedereen af. Ja. Heb ja, je. Heb je geheimen? De... Ik heb uh, niet zo heel erg veel geheimen. Ik ben altijd een open boek uh, in alle kanten op. Dus uh, wat dat betreft heb ik geen geheimen. Maar t, ja, je weet dat het gebeurt. Het gebeurt in Amerika, het gebeurt overal. Ja, ja nee, nou, je, je bent er al. Het is een paar weken bezig. Dus je bent er al aan gewend nu. Maar eigenlijk is het toch steeds verschrikkelijk natuurlijk. Nee, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar uh, je, dat, ik, ik, dat soort dingen ga ik maar uh, totaal niet druk maken. Nee, moet je, nee wat moet je dan mee? Ik bedoel, Je kent er verder nog mee. Nou ja. ja, weet je wie er wel druk over... van is? Die wil ook niks over wil zeggen. Dat is uh, dat meneer Rutte. We hadden het al even over. Maar wat hij zei was: alles wat ik erover zeg geeft inzicht in onze informatiepositie. Dat betekent een afbreuk van ons belang. Snap je dat? Nee, ik snap dat helemaal niet. Volgens mij ja. ik niet wat hij zegt. Volgens mij bedoelt hij gewoon eigenlijk: we hebben helemaal niks. Maar als we dan dat zeggen, dan zeggen we dus dat we niks hebben. Ja, of, of hij bedoelt van. We... We doen ook van alles. Maar als we dat gaan moeten vertellen, dan hebben we helemaal een probleem. Ja, dus denk je? Ik, doe ik denk maar dat we echt te dom voor zijn. Ja? Ja, ben ik bang. Ja, dat kunnen. Wat vind je van Rutte? Überhaupt. Nou, wat vind ik van Rutte? Kijk, wat politiek gezien uh, staat ik meer aan zijn kant dan aan de kant van, uh, van links. Want daar heb ik helemaal niks mee. Nee. Maar, ja, maar of hij het nou goed doet of niet goed doet... ik. ik, ik het ik, is bijna ik, links, hè, momenteel? Op het ogenblik is het inderdaad bijna links. Je gaat het bijna, je gaat het bijna denken. Ja. Hé, hey, maar, hey, maar wat vind je nou net... Wat, wat ik net voorlees, he? dat hij dus nu op het congres staat daar zo... En een beetje ja. de, de een, eerste druppel... Regen, je steekt je vinger onder, voorzichtig onder de paraplu vandaan... Het is iets hard, minder hard gaan kletteren... En hij begint meteen te gillen dat het door zijn briljante beleid komt. Vind je dat ook? Is, nee, dat vind ik inderdaad uh, slap gelul, inderdaad. En ik snap ook niet dat hij steeds zo de tegenaanval ingaat over... Uh, tegen Wilders, want daar is die gisteren natuurlijk ook vreselijk uit z'n dak over dat Europa-beleid. Ja. Maar als je ja. diep in mijn hart kijkt, eh, liever morgen de dus, eh, Raad is morgen. overmorgen. Ja, jij, je zit ook in de politiek, hè? daar gaan we straks nog even over hebben. Uh, jij sluit je aan bij de Mos, uh, uh, bij groep de Mos in Den Haag. Ja. Ik luister nu wel van geworden inderdaad. Ja, ja luister luis, uh, heb, heb je op hem gestemd ook? Destijds, of heb je destijds nog op de VVD VVDS? Kijk, dat is natuurlijk een listige vraag waar je nou stelt. Want het is voor mij natuurlijk zakelijk gezien listig. Maar ik ik sta er, ik ken Richard al heel lang. En Richard, Richard's ideeën die staan mij al heel lang na. Maar aan de andere kant is het zo dat ik heb ook. Ik, ik, ik heb bijvoorbeeld niks met. met. met. met. met. met, met, met, met racisme of wat dan ook. Mijn beste vriend is een Turk. Dus ik moet altijd voorzichtig zijn. En ik heb daar wel eens. wel eens meningsverschillen over. Maar ja, ik sta. Redelijk aan die kant, toch wel. Ja. De ideeën die daar zijn. Ja, misschien ja, is iedereen helemaal op de hoogte. Wat, wat, wat, wat, wat, hoe zou je even kort de ideeën van de Mosom schrijven? Hij... Centraal in het midden. Echt puur in het midden en dan een beetje aan de rechterkant. Ik bedoel, waar we ook uh, goede ideeën voor ouderen en voor sociaal, sociaal beleid we hebben. Uh, 2 december hebben we een actie voor de Voedselbank. Dat is natuurlijk ook zo'n links is wat. Ja, het is echt een stadsman, hè. De Richard ook. Pure stadsman. En een betere stadsman, dat uh, mensen die in Den Haag wonen, die, het, ik denk dat Richard uh, de redding is voor uh, de absolute redding is voor uh, de stad en af de redding voor de, Haag, voor de Stad Den Haag kan wezen. Want dat linkse beleid wat er op het ogenblik is met de PvdA, dat is één groot puinhoop. Maar je bent natuurlijk echt een echte ondernemer. Dus uh, je hebt destijds op de VVD gestemd. Uh -huh. En uh, daar, daar kom je nu denk ik wel op terug. Maar ja, met dit soort, dit soort uitspraken. Wat, ja. uh, wat Rutte doet is natuurlijk niet. Uh, laat ik daar wel in wezen. Dat is. Uh, kijk, ik volg de politiek uiteraard ook. En ja, dit soort gelul, weet je, het liefst hoor ik dat niet uit zijn, uh, uit, uit, uit zijn mond. En ik denk ook dat hij op Europa te ogenblik gewoon zo het gaaf is daarmee. Ja. En jij je, je hebt het net over, je wilt Europa uit. En dan is altijd het verhaal van, ja, maar we hebben heel veel in Europa met handel en zo. Ja, nou, handel, ik, la, je bent een handelaar als wat. Ja, laat het maar eens zien. Ik heb niks erom Nee, hè? En ik heb, hoe het, wat dat betreft, zeg ik, heb ik meer met de ideeën van, uh, van Wilders uh, op uh, in, in, in deze. Want die komt openlijk vooruit. En ik, ik sta in in, in, in in dat geval sta ik, wat heb ik deel ik zijn ideeën. Ja. Deel niet al zijn ideeën, maar dat soort ideeën, dat deel ik ja was natuurlijk ook al handelaar toen er uh, nog wel grenzen waren. Merk je verschil? Nee, nee, nee ik Maakt vind het, het alleen maar minder uit? geworden allemaal. En daarom denk ik dat, uh, als, je, als je diep in mijn hart vraagt en aan de meeste ondernemers vraagt. Denk ik dat, uh, dat wij niet op dat slappe gelul zitten te, te wachten hoe heet dat, over uh, Europa dit, Europa dat. Ik denk dat we allemaal liever weer terug willen naar de gulden en uh, de euro een rotschop geven. Ik heb in Engeland of Swansea in Wales daarmee te maken. Daar hebben we geen... Uh, Zit je daar je hebben we nog op ja. Dan nog steeds een lekkere keiharde pond, weet je? Ja, hey, en nog even over andere, ander nieuws uit de detailhandel: Sinterklaas aanbiedingen zijn vaak nep. Je verwacht het niet, hè? Dat is ongelooflijk, hè? Hoeveel je ja. dat nou? Ja, goed, alles wat er op dat moment wat op het moment hot is, daar wordt misbruik van gemaakt. Zo moet je het gewoon zien. Ik bedoel, kijk. Uh... Alles, nu, nu, zijn al die, nu wil iedereen cadeautjes kopen. Ja, dan doen ze dat de cadeautjes. Iedereen die, die probeert een stunt te verzinnen. En ik ja. weet wie jij bedoelt. Ik heb dat natuurlijk ook, uh, ook gehoord. Ja, schandalig. Je maar dat je het gewoon en, nu even aanbieding. Uh, Pijl voor 23 euro. of ja, de zomer waren 18. Ja, ja, dat is inderdaad heel apart. Ja. Maar mooi, hè? heb jij een speciaal in je winkeltje nu iets uh, Sinterklaasrechts? Want jij, ik weet niet of je een behangrolletje wil krijgen voor, je, voor Sinterklaas. Nee, nee, nee, nee, ik ben wel zeer pro-Sinterklaas. Dus ik ben uh, echt uh, ja. dat, dat zwarte, zwarte gesuik. Daar nou, ben ik echt helemaal klaar mee. Ja, ja dat is wel een goeie. Want... Uh, nou ja, er is heel veel gedoe natuurlijk om het zwarte pietige eikel. Ja. Um, en, maar, en maar jij, bent altijd, natuurlijk altijd al een beetje op dat randje geweest. Je hebt ooit een shirt gemaakt <laughs> voor uh, t, toen, toen Gullit niet meeging naar het WK. Zo en, in de categorie dingen waar je liever niet elke dag aan herinnerd wordt. Nee, moet je alsjeblieft. Dat is ook van die dingen. Weet je, ik heb het in mijn boek geschreven en hoe had ja. het en hoe had Ik hoef me daar niet voor te schamen. Nee, nee, ik, zijn... ik zeg even voor de mensen die het niet weten. Je, op dat shirt stond uh, Gullit. Uh, eet je blaffaart, eet je banaan En rolt op naar Milaan. Ja. En dat had te maken met het feit dat hij in 1944. ja, dat, Ja, dat was ook de truc. Ja. Ja. Nee, maar Dick advocaat was toen de bondscoach van het Nederlands elftal En die heb op een gegeven moment heb die, uh, heet dat, uh, liet hij hem in de steek. Die ja. was het er niet mee eens. En toen hebben wij uh, om Dickie, ja. Dicky is een, een van ons. En toen hebben we Dickie een beetje gesteund. Toen heb ik een grapje uitgehaald om een shirtje te drukken. Nee, ja, je dacht er niet echt binnen haar. Nee, sterker nog, mijn naam stond rechts onderin. Ik ja. kan me makkelijk zoeken, weet je? Dat heb ik nooit bij stilgestaan. Maar het werd een rechtszaak. Ja, het was een hoop ellende. Ja, die rechtszaak op zich viel wel mee. Maar de ellende die ik mij had, dat was ja. natuurlijk wel redelijk heftig. Ik kreeg heel uh, ja, links-Nederland achter, man. Ja. En daar word je nooit zo vrolijk van. Nou, het is wel leuk, want wij hebben bij hebben natuurlijk nu uh, ja. een ledenactie. Als je lid wordt van Poont, krijg je een shirt. Uh, met erop Hup Zwarte Piet. Nou, dan die dan wil ik die... toch vast aan jou geven, want jij bent een shirtje nou, ben spaarder. Mee, want ik ben echt uh, pro-zwarte pizza? Zeg maar. Daarom. Nou, ja, wil je dan nou misschien nog even commentaar geven op het laatste zwarte pieten nieuws? We doen er namelijk echt al de afgelopen weken vreselijk ons best ervoor om elke keer weer eens nieuws over zwarte pieten vertellen te hebben. In de Nederlandse ambassade in Washington waren dit jaar enkel maar regenboogpieten. Dus geen zwarte. En weet je waarom? Om rekening te houden met gevoeligheden in het land, in de Verenigde Staten. Wat vind je daarvan? Ja, we luisteren. Zwarte Piet, Zwarte Piet, Zwarte Piet. Ik ben met Zwarte Piet opgegroeid. Ik, dat waren de mooiste tijden voor de kinderen. Ik heb het in Engeland. De, we kennen, weten ze niet wat dat is. En denken ze dat ik Sinterklaas twee keer bedoel. Sinterklaas, Sinterklaas, ja, ja. Je weet wat ik bedoel. En uh, ik vertelde dan dat het Sinterklaas echt een kinderfeest is. En uh, wat er nou gebeurt is gewoon. Uh, het wordt elk jaar erger. Dat ik even mijn aannemen. Want de een die steekt de ander aan. En het slaat gewoon helemaal, helemaal, helemaal nergens op. Het gaat over slavernij. wat nooit iemand meegemaakt heeft. En ik ben er spaken hard in. Kijk, dit is ons feest, dit is onze cultuur. Als ik in Turkije naar een moskee gaan, dan moet mijn vrouw aangekleed. En als hun hier komen, dan moeten ze hun zich aan onze zwarte Piet aanpassen. Want als je je daar niet aan kan passen, dan ben je in mijn ogen niet goed bij je paasij. En daar blijven ze mee aan de gang. Dat krijgen we ook nog gezegd over die paasijen. Ja, weet ik zeker. Ja, dat ja, goed. ja, pas op wat je zegt. Dat je zegt. We komen wel De Nederlandse Vereniging van nee. Hazen. Dat maakt me echt niet druk om. Ja. Dus bij jou hangen gewoon zwarte Pietjes met oorbellen in de winkel. S Sterker nog, we hebben zo'n zwarte Piet voor de deur staan. Ik heb ook een dochter en ik vind dat gewoon een mooi feest. Ja en hebben heb, heb jouw kinderen ooit, het gaat, over een neger? Nee man, dat is helemaal niet aan als nee. Die verhalen, we te zullen voor die liedjes mee te zingen... En dan denk geen, denk geen kind na. Nee toch? En om dat dan op slavernaar te halen... in mijn ogen zijn ze niet goed. Nou, ja, ik, vind, ik vind hey, uh, iets anders, even. Ja Sorry, we gaan keihard door met het laatste nieuws. Zwitsers, heb je dat gezien of gevolgd? Uh, er was een stemming vandaag... Uh, of je nou of, of, of op basis niet meer dan twaalf keer zoveel mogen verdienen... dan een slechts betaalde werknemer. Was het slechts betaalde ook? Ja. Ja, dat loopt nogal uit de nee, hand, het, was, het schijnt hier in Nederland, ik dacht, geloof ik, dat uh, 43 keer zoveel te zijn of zo gemiddeld in het grote bedrijf. Wat vind jij? Moet er geen limieten zitten? Moeten ze ophouden met zeuren? Gaan ze ook allemaal trucs in deze zin? Van een baas Dat verdien maakt er niemand uit van een verdienen. Nee. Ik vind dat is onzin uh, nabij. Je moet alleen niet je personeel onderbetalen. Ik bedoel, ik heb een goed lopend bedrijf met goed, goede, goede gasten bij me werken. Die wil nooit al klaar. Hoeveel verdien jij meer dan jouw minst betaalde? Zou je het weten, <laughs> ongeveer? Ja, niet, niet het bedrag wat hij zegt, maar ik hou ook gewoon een, no een normaal salaris eruit. Ik, wat het, uh, ik hou gewoon een normaal salaris uit de zaak. Heb nee, jij steeds eigenlijk, zolang die mensen gewoon goed betaald krijgen, al wil ik honderd keer zoveel salaris maar als de, mijn de, werknemers, te, dus gaat die mijn, maar die was mijn Mijn bedrijf op zouden het niet ja. vind ik wel, ja, dat maakt je toch zelf? Jouw nee, bedrijf, is het slecht, als het slecht gaat, dan loopt het ook niet uh, te zeggen: van geen uh, Weet je, ik bedoel. We uh, je ook niet helpen, nee. Dat is uh, een Nou ja, goed. Het is ook afgewezen, die wet, dus je wel kan tevreden zijn, de dus Zwitsers waren er ook tegen. Ik ben het uh, helemaal met je eens. Oh, ja, goed zo. Ja, ben ik blij mee. Lekker. En gaan we even wat anders doen. Oh ja, nou John, we praten zo even ja. verder. Gaan we even het boek beginnen. Maar, maar inderdaad, uh, ja, ja, mocht je onder een steen hebben gezeten... we gaan nu het verhaal vertellen over uh, Danny Goos. Ponyuws. Uh, eigen pitbull, de karimfighter van de gewone man... en was in Den Haag. En die spreekt dus een diplomatieke foutparkeerder aan... en klopt vervolgens op de deur bij de baas... de ambassadeur van Angola, blijkt dat te zijn. En vervolgens werd de dappere Libanese dwerg afgetuigd... door een schuimbekkende Angleese reus. We bellen even met Danny Goos. Hele goede nacht, collega Danny. Hey, ben jij Danny. lekker op tijd, jongen? Ja. Jan. Hey ja. nee. Dit zijn, dit zijn uh, tijden voor radiomakers, hè? Jij mag dan overdag. Maar gelukkig worden wij niet op ons bek geslagen. Nou, dat weet je maar nooit. Met het, met het, vooralsnog gaat het alles goed. Hé, hey Danny, hoe is het verder? Wat is de schade? Ben je geschrokken? Ik uh, ben aardig geschrokken, ja. Een beetje bijgekomen nu natuurlijk van de schrik. Maar uh, ja, het was wel heftig. Ja, en het lijkt me ook heftig dat je geen teletext, internet of tv aan kan zetten of het is Danny. Ja, dat is uh, aan de ene kant... Uh, Leuk, maar aan de andere kant is het ook wel uh, mooi geweest, zeg maar. Ja, dat kan ik me in, voorstellen. Uh, is leuk, leuk, leuk. In de zin van dat je binnen het nieuws alleen ja, de reden is... of de manier waarop, dat is dan wel weer jammer. Hé, hey, maar die klap is geweest. Uh, nou, dan uh, gaat onze baas Weesie... Die gaat even langs de ambassade. Dan lijkt het eigenlijk allemaal wel weer opgelost. Ja, want je krijgt dat erbij een verontschuldiging ja, van de ambassadeur. Sorry. Je denkt, dat is nou niet ja, de bedoeling. Hij is een beetje opvliegende man, een gorilla. Dus weet je wel. <lacht> dus dus hè, bedoelt hij niet zo kwaad. En eigenlijk is het een gouden kerel. En, ja, nou, ja. dat was je... eigenlijk een vriendschapstikje. Ja, He? dat was eigenlijk aardig ja, bedoeld. Ja, ja, en, ja. en nou ja, goed. Dus er worden handige geschud, gegeven. En jij denkt, het is voorbij. En wat blijkt de volgende dag? Er zijn helemaal geen excuses geweest. En jij moet excuses aanbieden. Wat nou de volgende dag? Die avond toen ja, we, we oh. midden maar waren, een paar minuten tevoren, werd <gül> werd niet gebeld en uh nou, uh, ik heb Dominique boos gezien, maar toen uh, was hij echt uh, razend. Dat Nog razender dan wij hem hier over de redactie zien razen soms? Ja, dat is te vrolijk vergelijking met hoe die was. Want, uh, Tering. Wacht even, wacht even. Danny, Danny, Danny, even stop. Dus hij was er vrijdagavond geweest, Dominique. En... Uh, middag, vredag, vrijdagochtend. Vrijdagochtend, middag. Wat, wat nou? Vrijdagochtend was hij er. En s'avonds okay. kreeg hij te horen. Juist. dus, dus hij, krijg, hij zit daar, hij bakt zoete broodjes met de ambassadeur. Alles is koekenij. En s'avonds krijgt hij te horen dat het gewoon teruggetrokken is. Niks excuses. aanklacht. Nou ja, nee, ze hebben gezegd, nee, we hebben helemaal geen excuses aangeboden. Wij hebben treuren net, dat zei de CD ambassadeur. Ah. En oh ja, we gaan daar toch nog aanklagen. Dus dat uh, vond Dominique toch net even niet leuk, want we hadden een goed gesprek met die man. Ja, Dan. bizar. Maar blijkbaar uh, was er nog één ding vergeten te melden. Is dat uh, zijn aanklachtige mij uh, gaan indienen, omdat ik uh, met één teen op hun uh, grondgebied stond. Ja, ja, dus ja. Oh, je en, en je hebt ook de, je hebt de, de, de goede reputatie van het Angolese volk beledigd, hè? Oh, is dat zo? Ja, ja maar, maar Dat stond als ik ook ergens nee, maar, bij, bij, bij, bij, bij TPO. Maar dat is nou later nog gekomen. Ja. Uh, nu in het nieuws horen we overal dat jij ook nog je, uh, dat poont... of jij je excuses moet aanbieden ja. vanwege het imago van de Angolese. Ja, imago schade van het Angolese volk. Oh ja, die hebben natuurlijk een hele geweldige uh, reputatie. Dus die moeten we natuurlijk niet, uh, niet uh, nou ja, uh, hoe heet dat, uh, verlulderden. Dus, uh, nee, ja, nee. Goed. Nee, nou, nee. is dus eigenlijk als het er, komt het er dus op neer. Als we het goed begrijpen, dat jij het allemaal eigenlijk zelf hebt gedaan. En ook met opzet niet alleen het grondgebied ik van heb Angola het, ja. hebt betreden. maar ook die mensen nog dodelijk hebt beledigd. Hoe? Ja. Ja, dat ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja, ja. vind ja, je. Ja, nou ja, goed. Uh, je, kan bijna niet, je, je kan het bijna niet erg doen, Dan denk ik. Ah, ik bedoel, dit is al heel erg wat ik gedaan heb. En ik denk dat ik wel uh, ga nadenken wat ik gedaan heb. En Over misschien... je toekomst ook, <laughs> echt Gewoon. Ja. Ja. Ja. Nou, maar Denny, is er iets waar je van je achteraf denkt: van dat had ik missie niet moeten doen? Eens dat ik niet moet doen? Uh, pff, nee eigenlijk niet. Ja, ja, eigenlijk dat, die, niet. We hebben je wel eens extremer gezien uh, als pitbull van poont. Ik, ik vond het op zich, ik was echt best netjes. Weet je wat het was? Ik vroeg, de eerste vraag was voor meneer, is die auto daar van u? Ja. En ik weet niet of die auto van hem was of niet. Hij had gewoon kunnen zeggen, nee. Of misschien wel ja. En of dan zelfs, dan ga alsjeblieft weg. Dan ja, dat, nog verbaast ja. me, dat verbaast Sorry. me dus ook altijd zo, Denny. Als ik je even begonnen te breken. Nou ben ik, vind ik het misschien ook bloedirritant... dat je aan mijn deur komt drukken bij de auto. Maar ik zou er altijd denken... Van, joh, ik zeg, ik leg tegen jou uit. Joh, ik weet ook wel dat ik hier niet mag staan, gozer. Maar de ambassadeur komt over twee minuten het pand uit. En uh, give me a break hier, weet je. wat ik ben ook met de hired help. Nou, dan moet ik wel zien hoe jij het doet. Maar waarom ja, ik... worden al die gasten zo kwaad? Ja, hoe doe jij dat? Ik heb geen idee, man. Het schijnt een gat te zijn of zo. Ik weet het echt niet. Nee, maar serieus. Waarom? Daar heb je vast wel over nagedacht. Je doet eigenlijk. klopt dan aan. Je bent een beetje irritant. Tuurlijk. Dat mag ook, want die man die mag er niet parkeren. Het is toch allemaal op te lossen als één van al die malle mensen nou één keer zegt: van... Nou oké, u heeft wel een beetje gelijk. We sturen hem even om een rondje. En dan komt hij zelf weer terug en dan stappen we in. Klaar. Wat is het toch? Ja, precies. Maar dat lijkt me ook. Kijk, ik bedoel, wat ik wil is gewoon. Een antwoord, snap je? Van waarom parkeer je hier de auto? Als hij zegt, oh, dat wist ik niet, dan zou ik zeggen zeg meneer, u mag hier niet staan. Zou u uw auto even ergens anders willen neerzetten? Nou, als dit fout is, dan weet ik het echt niet hoor. Ik bedoel, hij kan ook zeggen van, nou, ik wacht op iemand, hij komt eraan, dan denk ik van prima, dan wacht ik ook een paar minuten, dan, dan ben ik ook zo hoor. Dan wacht ik vaak vijf, tien minuten, en zeg ik, ja, u zei net dat hij binnen een paar minuten hier was, en hij is er nog niet. Dus u loopt zich met te liegen, snap je dan? Dan ja. ga je weer een stapje verder. Maar in het begin moet je iedereen een kans geven, Dat doe ik echt wel hoor. Ja. Dus ik ga niet meteen zeggen van, hé, hey, ga nou weg, dommer op, of weet ik nee ik nee. ik ik ik zeg ik geef je moet iedereen kans geven nee. Het kan ook zo we, zijn. uiteindelijk zenden we natuurlijk ook altijd een minuutje uit en, en zo'n zo item is opgebouwd uh, naar, een, naar, een, naar, een, naar een uur. Nee, maar je weet ja, toch ja. ook. Je nou, je nou, nou ervoor dat je mediatraining moet geven aan mensen die Danny Goos erover zeggen. Nou, ik denk dat ze, dat ze daar in Angola wel als eerste op ja, maar dan is het toch eigenlijk mediatraining. Het eerste wat je zegt is van luister, wat die gek ook tegen je zegt. Zeg onmiddellijk dat het je spijt en dat je het zo niet bedoeld hebt. En dat is toch heel makkelijk. Het is toch heel makkelijk te dit gedoe. Dat is toch gewoon dom. Ja, dit lijkt me ook, ja. Maar ze hebben denk ik een PR-manager die, uh, die eerst zegt van... Uh, Was ja, die gozer die jou een klap gegeven hebt de PR-manager? Nee, nee, nee, nee. nee, <lacht> nee, nee, nee maar iemand, Misschien iemand, wel, wel hè? Iemand die de ambassadeur even, even, even heeft uh, ingefluisterd wat hij moest zeggen. Nou, die heeft dit helemaal fout gedaan. Want ja. Hij zei van ja, de, de, we zagen die jongen aan voor een extremist of een ja, terrorist. dat nog Ja, ja, wat ja. Op, met een extremist met een radioploeg en met een videoploeg achter zich aan. Dat, ja, dat, een dat, camera, dat, ja, ja, Dominique zei ook, ik heb nog nooit een terrorist gezien die uh, zijn, uh, zel, zijn aanslag zelf heeft gefilmd of zo. Nee. Dus misschien wel een dus, nieuw genre uh, trouwens. Hoor. Ja. Nou, en waar ja. had je hier explosieven moeten houden? Ik bedoel, where the sun doesn't shine? Nee, ik heb geen idee. Ja. misschien wel misschien In die, die microfoon, microfoon hè? Oh gekund. ja, dat was een ah, dacht dat heel, was heel creatieve Een heel creatieve aanslag was het geweest, denk ik. Ja. ja. En bovendien, als je een terrorist ziet, dan ga je toch niet trappen, dan doe je de deur toch dicht, lijkt me? Ja, ja. ja het was de, een ja. wonderbaarlijk fenomeen. Hey, wat, wat, wat gaat er gebeuren? Ik bedoel, uh, uh, morgenavond is er weer een uitzending. Uh, ja, ja, morgen is er weer een dag. Je je, Hoeveel tijd hebben jullie gekregen? 24 uur om. Uh, dus nee, nee, een week. Een week, een week? om excuus te bieden, oh. dus ik denk dat we morgen met z'n allen gaan zitten en even kijken hoe we dat gaan doen natuurlijk. Je ja. hebt wij... nog geen plan. Nee, we gaan helemaal geen excuus aanbieden. Nee, nee, nee, maar, maar je hebt toch wel een... Je, dit, dit heeft een staartje. Ook, hey, en ook nog in, iets nee, wacht anders. Wacht even, wacht even. Dit is oh. ook een staartje in de uitzending. Wat, wat, heb je al een idee wat je gaat doen, uh, wat, wat het staartje in de uitzending gaat worden? Waar ga, mo waarom het, moeten wij morgenavond de tv aanzetten? Dat moet natuurlijk altijd. Bonius, omdat, uh, omdat Dominique gaat presenteren is altijd het genomen. Ja, tuurlijk. Te kijken, nee, maar <laughs> uh, twee, nou ja, weet je, ik, ik, ik weet het niet. Ik, we moeten even kijken, want ik, als ze een aanklacht tegen me hebben ingediend... dan kunnen we morgen wel denk ik een uitnodiging van de politie verwachten... Om even langzaam aan hem te gaan, Of uh, om, uh, om mijn, mijn kant van het verhaal aan te horen. Voor, voor, voor zover ik een verhaal heb. Ik bedoel, wat moet ik zeggen? Ja, ik stond met mijn maat uh, 33 even uh, één seconde binnen. Is dat het? Weet je? En uh, ja, waarom deed je dat? Ja, pff, weet ik veel. De dat, antwoord, dat ja. ja. we verklaring. Ja, binnen no time zijn we weer buiten. Dus Iets anders nog even. Danny. Je hebt natuurlijk die, die meneer die jou uiteindelijk uh, die kleun die van je Jarsus gegeven heeft. Die, die, dat was geen diplomaat, hè? Tenminste, hij zag er niet echt uit als de cultureel attaché ik heb geen... Ja, weet je wat het is? Hij kwam uit de ambassade. Hij zat in de ambassade. Ja. Ik neem aan dat iedereen daar binnen zit die toch wel iets met de ambassade te maken dat heeft. Dat zal wel, maar... Ik zou ook zeggen, zou ook zeggen dat hij geen diplomaat was. Maar het schijnt geen diplomaat te zijn geweest. Maar wat we allemaal vergeten natuurlijk, en wat ook uitgezonden is, is dat de, de, de ambassadeur, die kleine dikke meneertje, die heeft me ook gewoon een klap in mijn gezicht gegeven. Ja. Dus hij kan zeggen, ik heb nu geslagen, maar de beelden liggen er niet om. Nee. Ik bedoel, nee, maar als er je... geen klap is in Angola, is het wel in Nederland. Snap je? Hij ja, maar... nee, precies. Je hebt natuurlijk Nederlandse klap en Angola's klap ja. maar ja, dat Danny, Danny, ik ik dat oh, hij... de, de, de ambassadeur, daar kan je niks aan doen, want die is, dat weten inmiddels diplomatiek onschendbaar. Die ja, maar mag maar jou, ik die niet mag jou. Van, ik heb hem geslagen, nee, maar dan dan dat je mag je ook, want hij is diplomatiek onschendbaar. Maar die oh, Gorilla, ja, die jou ja, die, hij, die, hij, die hij kleun kan, gegeven heeft, ik ben wel benieuwd wat hij dan doet in die ambassade. Misschien is het wel de, de, de, de, de, de loodgieter, weet jij veel? Die kan je die man toch gewoon uh, aanklagen? Die heeft jou een kleun gegeven. Hij is ook, hij is, ook, hij is even ook een proces van baal gekregen. Dus die meneer zegt netjes bij de bij de. Bij de politie gemeld. En hij okay. is verhoord door de politie. En hij is uh, weggestuurd met een uh, procesbal. Dus hij moet binnenkort van de rechtbank komen. Dus de politie heeft het heel netjes. Ja, uh, dus nou zeggen, de... Daar is... kan je toch nog ja. wel geld van krijgen? Uh, ja, maar dat komt later misschien. Je, nu ja. willen we even natuurlijk dit allemaal tot, uh, tot, tot, tot een goed eind leiden. En dan zien ja. we weer wel. Eén nou. ding is zeker: je hebt wel aangetoond dat er iets moet gebeuren. met, die, uh, met dat uh, gedoe rondom die ambassades. Is het niet uh, parkeerplekken, dan is het wel iemand voor zijn bekrammen. Nou ja, ja, die, die, ja, ja, ja ik goed, zou een voortaan maar weet je, de, de hele discussie hier rondom diplomaat en en en vast parkeren en asociaal gedrag. Dat hebben we inderdaad uh, nu wel een paar keer bewezen. Ik denk ja. elke, elk item die we hadden was gewoon raak, snap je? Ja. Ik bedoel, hoe lang gaan, gaan, gaan mensen dit doen? Ik bedoel, een Nederlander, als die fout parkeert, zijn auto wordt weggesleept, dan moet hij bijna 500 euro betalen ja. hier in Amsterdam Bizar. om de auto weer terug te krijgen. Ja. En de diplomaten, die kennen de regels en die weten ook dat de politie niks kan maken... en die zeggen tegen de politie, fuck you, wij doen lekker waar we zin in hebben. Ja. Dat moet toch een keer ophouden. Nou, ik bedoel, kom op. Danny, ik vond het uh, een van je mooiste items die je had. Iets minder mooi dan voor de voetbalstadion uh, uh, verboden... Ja. Dat vond ik toch nog net. Het was net een tikje beter. Maar dat kwam misschien door de mensen. die erin zat, hè? Ja. ja nou, als en als voor de, de rest we... was het fantastisch. Ja, en dan Dank hopen we dat je het gewoon een beetje droog gaat de komende ja. weken. Op He? naar de volgende. Ja. Dat ja. Dan ja. Dan. Ja. Bedankt, ja. Bedankt, hè? Hoi. Echte Janne. John, je schreef een boek. John van Zweden schreef een boek over zijn leven. Behaankoning in de Premier League. En we vragen hem waar het over gaat. En ja, over jou natuurlijk. En uh, dat was wel leuk, want uh, uh, we hadden de Danny aan de lijn. Wat vind je daar eigenlijk van? Ja, een apart verhaal. Ik heb het natuurlijk gevolgd leuk omdat Richard de Mos ook een keer... Uh... Met z'n mee geweest is na het parkeren van die uh, dingen. Maar ik moest even lachen, omdat het de ambassade van Angola was. Ja. Ja. Vorige week hebben we daar, uh, twee weken geleden, we daar gewerkt. Hebben we die zijn uh, woning helemaal opgeknapt met mijn behangzaak. Oh, er hangen er gewoon nog lijm, lijm, lijmstijven, is het ja, gewoon daar. Hoe ja. ja. dat mogelijk? zijn nog ja. gek van lijm zijn ze daar, en wat, Dus ja. jij hebt ook op Angolese grondgebied rondgelopen? Ik heb, ik heb uh, een week of twee geleden, heb ik in die woningen van die ambassadeur in, uh, ja. in Prinses Marijkenstraat is dat. Daar hebben wij die woningen van, uh, van ze en gedaan. En geen klap gekregen? Ik heb geen klap. Gekregen heb nee, nou, hij heeft netjes betaald. Ik moet eerlijk ook zeggen, ik kan, geen los, ik kan geen los van hem. Oh, kijk, nee, dat het gaat altijd goed met, met de Nee, Ik heb een keer al zullen nou, nee, nee, het gaat zeker niet goed met die ambassade. Ik heb wel redelijke los met de ambassade van Iran. Dat is uh, echt vervelend, want die uh, staat al een jaar of twee in rekening open. Die, uh, oh, serieus, waar, waar, ja, daar word je allemaal niet zo vrolijk van. Hoeveel je wel plutonium nah, opwerken, maar de, bij de behanger betalen. hoor maar wogelijk, uh, een arrogant, arrogant volk. Weet je, s'nachts, uh, s'avonds laten uh, toegaan is ook echt vervelend en hij ook de rekening niet betaald. En dat is zaak met meestal. En, en, en hoeveel was het? Is het? euro, gaat het niet. om. Maar het is gewoon. Je ken, nou, je ken, je, ja, is veel geld, maar je kent er niks mee. Weet je, dat is het irritante ervan. Ja. Nee, want. Nou, dan moet dan Danny erop afsturen. Ja, er afsturen. Ja, Danny erop afsturen. Ja, dat is goed. Nou ja, Danny, Danny ik ben al eens een keer met Danny op pad geweest. En komt straks een mooi bruggetje uh, vanwege stadionverboden. En uh, ik heb een stadionverbod. Jij was de eerste in Nederland met een stadionverbod. Uh, nou, Jij hebt drie jaar gekregen. Nee, twee. Nee, ik, in 19 was in 83. Ja. Uh, ik zat natuurlijk bij ADO. en uh, in die tijd zat ik op, uh, op Midden Noord. En, uh, ja, er is toen wat gebeurd. Uh, er is toen wat gebeurd in de wedstrijd uh, en uh, dat heb ik ook in mijn boek omschreven. Dit, ik had daar echt helemaal niks mee te maken. Dat was, dat was in dit geval kan ik je dat recht in je ogen kan ik dat zeggen. En dat heb ik ook echt in dat je bent boek. Ik heb ook zo hard wat ik Ja, dat durf uh... ik nog steeds om mijn kinderen te zweren. <laughs> en daarom zeg ik ook het is echt, echt waar. En uh, ik ben daarvoor uh, veroordeeld. Uh, daar ben ik eigenlijk nog steeds ziek van. Maar wat een aardige straf erbij was, was dat ik twee jaar een stadionverbod kreeg. En toen waren wij met z'n zessen, waren we met z'n vijf. En we waren met z'n vijf de eerste die een stadionverbod kreeg in Nederland. Ja. Maar wat wel apart is, jij kreeg twee jaar stadionverbod, hè? Ja, twee jaar. En, het, en, en je zou. Het, het verhaal was dat jij een, iets op het veld had gegooid. Ja, nee, het verhaal was dat ik iets gemaakt had. Nee, er is iets op het veld gegooid waarvan ze verdachten dat ik het gemaakt had. Ja, en dat ging en niet over een symbool. Ja, het ging ja. over een bom. Maar ik durf nog geen rotje af te steken. En hoe dat, dat, is, dat klinkt raar, maar hoe dat, dat is echt zo. En hoe dat, ze vonden alleen maar mij thuis, vonden ze plakband ja nee en dat, dan ben je de sjaak. dan ben je de lul en de behang koning heeft natuurlijk al nooit plakband bij <laughs> nee zich. maar ik was toen nog dat ik, ik zat ik woonde toen nog thuis en toen vonden ze bij mij bij mijn moeder thuis vonden ze een rol van wat bruine en ja. maar dan stuurde ik de pakketjes mee naar naar Swansie naar mijn kameraden weet je ja, dat na, ja. hoe, weet je dat, de post naar mijn penvriend en dat schijnt ook om die bom gezeten te hebben. En daar ging ik op verschut. En dat is echt dat, nogmaals, op mijn kinderen de gezondheid sfeer, ik dat ik dat niet gedaan heb. Oké, okay, maar dan gaan we nu eventjes, eventjes spierballen tonen. Ja? Ik heb dus een stadionverbod van 10 jaar. Heb jij een stadionverbod van tien jaar? Wat denk je dat ik dan gedaan heb? Ik bedoel, jij hebt een bom gegooid. Wat ik denk weet het, je dat het, ik weet het. gedaan heb? Ja, jij weet het. Wat denk je dat ik gedaan heb? Dat is echt niet uit. Het is heel, mijn... erg streng, heel erg streng op het hele Ja, ik heb, dus, ik heb dus in mijn blote reet over een voetbalveld gerend. <laughs> En wat wel grappig bijkomstigheid is... dat was bij Sparta. Het was de laatste wedstrijd voor de winterstop. En er waren nog twee wedstrijden. Eentje was Sparta tegen NEC. Nou, dat, dat, daar heb ik dat dus gedaan. En daar heb ik een straf voor gekregen. Tien jaar. Stalingverbod. En um, die andere was ADO. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Want ik denk... Dat moet ik niet doen. Dan krijg ik klappen. Denk ja, dus dat de vraag is eigenlijk, krijg... zou hij klappen hebben gekregen... als hij is een blote kabouten lul nee, nee, over het nee, veld is gereden? Nee, nee, nee, nee. dat kun je in Den Haag zijn. Dat soort grapjes ja, is juist heel erg ludiek. Ja? Maar dat is wel heel oh. grappig wat jij dan nou zegt. Want wij hebben bij Swansea een meisje gehad... Uh, die uh, voor de vriend een weddenschap uithaalde... om uh, topless, uh, topless naar de keeper toe te rennen en weer snel terug te rennen. Ja? En dat meisje dat kreeg normaal gesproken... als je het veld betreedt in Swansea, in, in, in heel Engeland... dan ben je al vijf jaar uh, bij de shark zeg maar. Ja, dat ken ik. En wij als bestuur hebben we dat na jaar teruggedraaid we vonden dat heel echt goed. een te zware straf dat ging helemaal nergens over we hebben dat echt uh, echt uh, heeft Swansie, het bestuur van Swansea heeft dat inderdaad teruggedraaid toen en en was nou de lekker het heel mooi van je maar moet je wel zeggen ik heb dat niet ik, ik heb het toen wel zien lopen want we, mijn hele familie zat toevallig op de tribune was tegen jovel vergeet nooit meer <lacht> en uh, twee jaar later hebben we besloten onder elkaar om dat meisje gewoon ik zou niet eens meer weten hoe ze Het was in ieder geval een jong niche maar die uh, dat hebben wij teruggedraaid nou, kijk eens aan. Oh, Heel zo. goed. Nou, dit is een prachtige strijdverhalen, Jalmer. Stel ja, ja, ja, we mogen daar met John verder? Ja, want wat we wel benieuwd naar zijn, John, is natuurlijk, je hebt uh, van alles meegemaakt, maar niet iedereen kent je nog. Even in het kort, jij was groot fan van of, je bent groot fan van Ado. Je werd penvriend van een uh, vriend uh, in Swansea... Ja, ik... Over de, uh, hoe... ja, mijn Engels was heel slecht op school kort. En ik heb zo'n heel lang verhaal heel kort maken Mijn Engels was heel erg slecht op school Toen ben ik een, een brief naar Swansea gestuurd Ik was gek van Engels voetbal, ik had een keer een wedstrijd van Swansea gezien Dat heb ik in een programmaboekje gestaan Daar reageerde iemand op, daar reageerde ik op terug En zo is dat een vriend van mij geworden En in het jaar 2002 was die club op sterven na dood Toen heeft diezelfde penvriend die heeft een groep mensen om zich heen verzameld Die die club konden overnemen Daar was 250.000 pond voor nodig en de dag, op de laatste dag haakte er één iemand, die haakte daar af. En toen hebben ze bij mij, mij thuis gebeld donderdagavond. Uh, terwijl ik op de bank zat met Wendy. En toen belde hij op of, uh, ja, of ik uh, 50.000 pond had. Ja, dat had ik natuurlijk niet. En hoe dat, uh, toen ben ik de volgende dag, uh, ik heb hem teruggebeld. Ik zeg, ik ga de volgende dag naar de bank kijken wat ik kan doen. <laughs> Hypotheekievoogd zonder, zonder het thuis te vertellen. En uh, een dag later was ik eigenaar van de voetbalclub. Dat was wel mooi. Ja, want je bent meteen ook echt direct die ja. kant op gegaan. Ja, er was geen enkele weg terug. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik deed het en toen dacht ik van ja goed, ik ken het op winnen of verliezen. Maar dan heb ik wel voor altijd, staan in de boeken van die voetbalclub. En dat was ook wel een uh, kick. Hè. Wie kan zeggen dat hij ooit een keer eigenaar van de voetbalclub geweest is. En ik had het zonder het thuis te melden, heb ik dat, uh, heb ik dat toen gedaan. En uh, ja, wat ik al zeg, uh, ik heb hart, uh, wat mijn hart me ingaf, dat heb ik gedaan. Hè. Dat uh, heb me geen windtajeren gelegd. Zeg maar. Nee, want het gaat nu heel goed met die ploeg. Nou, uh, ja, top. En uh, nou ja, dat, dat, uh, maar jij kwam dus dat. terug. En toen wist je vrouw nog niet. Die had het via de media vernomen. Ja, dat via de media vernomen. Ja, dus stond zondagmorgens normaal gesproken vloog ik op vrijdag heen en op zondag terug. En in dit geval moesten we op maandag nog wat juridische dingen doen. En toen heb ik op maandag heb ik op zondag gebeld van Wafi, ik heb het vliegtuig gemist. En toen deed ze al een beetje een beetje koel door de telefoon. Dat wacht even. Je ging daarvoor altijd al naar Zwansen het weekend. Ja, Ik ging al jaren daarheen. Dus het was niet zo gek dat ik daar ineens heel onverwacht heen ging. Maar toen kwam ik dus, uh, normaal gesproken kom ik altijd zondags thuis. Ja. Alleen in dit geval moest ik even zeggen dat ik een uh, had ik een smoesje verzonnen van ja, het vliegtuig gemist. Je dus komt de volgende dag thuis en, en toen bleek zet dus zet wat we ja. over elkaar. We ja. dachten, die... hé. Uh, zondagsmorgen stond, uh, zondagsmorgens om tien uur werd aangebeld bij ons thuis en die kleine pik van mij doet de deur open en de uh, cameraploeg van Sky en de BBC stonden voor de deur. Ja. Te kijken, want ik was natuurlijk de eerste buitenlander, de eerste, eerste buitenlandse eigenaar. Dus dat meisje dat schok kreeg schrik van de leven. Ja, natuurlijk een mooie, natuurlijk een mooi verhaal. En uh, ja, achteraf. Uh, had ik het misschien zo niet moeten doen. Ik had het misschien moeten vertellen dat ja, hij achteraf is op mijn top uitgelopen. Ja, maar dan hadden ze niet goed gevonden. Nee, precies wat jij yes, zegt. ja nee, dat zou zijn die vragen. Ja, maar en... tenminste wel. Hey, maar luister eens. Jouw boek heet Behangkoning uh, in de Premier League. Ofzo. Ja. En, en uh, Behangkoning, uh, dat is een mooi woord. Maar uh, we proberen er even een beetje de maat van te krijgen. Je staat zelf nog vier dagen in de week in de winkel. Lees ik overal. Uh, dus je bent er niet binnen. Nou, ik moet nog steeds hard werken voor mijn geld. Ik heb ooit dat mensen lullen allemaal makkelijk, maar kijk... Geef ze clippen... een beetje een maat? Ben je, ben nou, je ik, gezellig, ik, comfortabel? Ben je, ik heb gewoon een mooi leven. Ik heb, het, ik heb een prachtig mooi huis. Je ik bent ik niet eng rijk? Nee, ik heb het heel goed. Ik ben niet rijk. Nee, ik heb het goed. Ik heb een mooi huis. Ik heb een vrijstaande woning. Ik heb een auto. Mijn vrouw op een auto. Ik heb twee kinderen. Ik heb mijn familie, mijn schoonfamilie om me heen. En ik heb een goede, goed, lopende zaak die al 60 jaar bestaat. Dat is voor mijn opa geweest en dat loopt hartstikke goed. En ik, ben, ik verkoop rollen rollenbehang en... Ooit Heb iemand mij de naam in de media gegeven van behangkoning en dat hele wereld is? Uh, zo is dat eigenlijk. Zo dus is het dat... is geen, uh, je, hebt, je hebt geen 50 franchise winkels in Nederland. Nee, nee, ik één... heb één hele grote, ik had een aantal vestigingen. Ik heb alles op één grote vestiging, groot in Den Haag. Daar verkoop ik behang, vloeren, gordijnen. Ik ben een onafhankelijke winkel. We verkopen echt alles en we voeren het ook zelf uit. En dat is de kracht van uh, de kracht van mijn winkel. En daarom vind ik het ook leuk. We werken heel veel makelaarskantoren en dan kom ik ook weer heel veel met die ambassades in aanraking. <laughs> maar ik, uh, dat, ik vind dat prachtig om te doen. En dan ga ik op vrijdag, zaterdag en zondag ga ik voetballen kijken. Ik zie tussendoor aarde nog spelen. Yo, ik heb het mooiste leven van de wereld. En daarom zeg ik, ik hoef het niet te verkopen. En kijk, tuurlijk, als ik het verkoop of als het ooit verkocht wordt... wat misschien echt wel een Swansea, keer gaat worden. Uh, uh, ja. dan, uh, ja, ja, dan, uh, dan... Dan misschien wel, maar nu Swansea ben ik geloof ik niet. is nu de enige gezonde club in de Premier League. Ja. Dus stel dat er een of andere rare Arabier komt. Want ik laat me wel wezen. Je... Mag ik even vragen voordat je erover verder gaat? Want je gaat de diep, maar, maar, maar hoe komt het eigenlijk? Vertel nog ook nog even het wonder van Swansi. voor de Want het is natuurlijk ja, want er... die, die... normaal zaken doen. Weet je, kijk als ik een meidje op zak heb, dan kan ik niet mijn hele familie meenemen naar, naar een duur restaurant. Want dan gaan we niet worden. Nee, maar wacht even. Het was besterven na dood tien jaar geleden. Nou, nou dus maar haalt die de die truc uit waar je vrouw niks van weet. Je zijn vijftig grootjes geleend bij de bank <laughs> en, uh, en je staat er met, met je met je koffer met cash en zegt nou, ik ben ook eigenaar. Hoe gaat het? Nou, ja, je bent met vijf man en je hebt op dat moment heb je 250.000 pond en dat was genoeg om het einde van het seizoen te volbrengen. Dat was eigenlijk dus de, de restwaargroting. Ja, dat was de gewoon bij, oh, bij het aantal toeschouwers wat we hadden was dat niet was dat genoeg om het einde van het seizoen te halen. Maar toen kwam die ene wedstrijd, die moesten ze winnen. En als we die wedstrijd niet verloren, niet gewonnen, hadden, was, het dan was alles nekker, dan dan was alles anders geweest. En die wedstrijd hebben we met heel veel geluk gewonnen. Die wedstrijd hebben we heel En toen is onze opmars gekomen en het komt gewoon. We hebben gewoon een bestuur van van van. van we zijn met z'n zessen nou en we zijn gewoon uh, zes hele normale gasten die die die die zes gasten die, die, ja, die, die draaien in de voetbalclub zoals ze hun eigen bedrijf draaien. En dan, dan blijkt dus dat het gewoon uh, goed kan zijn. Niet meer betalen, gewoon spelersplafonds maken, salarisplafonds maken. En de hele stad is erachter gaan staan. Want dat is het mooie van Swansea. De hele gemeente ging erachter staan. Want als je in Engeland een club zeg maar, uit, de sta, uit de stad wegtrekt... trek je het hele hart van die club eruit. Dus de gemeente is er ook achter gaan staan. En ze hebben wij een spiksplint in een nieuw stadion gekregen. Betalen een pond huur per maand. Per <laughs> week. Snap je? En dat is niks. nee. Ja, en dat is het begin van alles. Ja, zo hebben wij heel veel geluk gehad en, uh, en de succes. Je bent niet. je, bent ja, het... je mag, maar hoe, met de, hoeveel divisies moest je erboven voor je? We zijn drie keer gepromoveerd. Drie drie achter elkaar. Of hebben we... Nee, met, met, we zijn in, in tien jaar tijd zijn we drie keer gepromoveerd. Uh, hebben we hebben twee keer een Beker gewonnen, de League Cup en de League Trophy gewonnen. We Europa twee, Cup voetbal ja. gehaald. En. Uh, en al, elk jaar omhoog. Elk jaar hebben we beter gepresteerd. We elk jaar zijn we een stapje beter geworden. En nu zegt ze nee, nou ja, maar dat zegt hij net. Dus, zijn jullie de enige winstgevende club in de hele Premier League ja. en uh, en hoe komt dat? Want dat heb je al verteld. Gaat het zo blijven? Of nou Krijg je blijven volgen? Hoe ga je er eigenlijk? Niet? Nou, ik heb al, we staan in de middenmoot. We staan op de tiende plaats. We, zitten in de, we hebben nog één puntje nodig om de volgende ronde van de Europa Cup te halen. En het, gaat, het loopt allemaal. Elke wedstrijd is uitverkocht. Dus bij ons gaat alles super, echt helemaal super goed. En, uh, dat, uh, ik heb alleen al, al honderd keer gezegd: van, ja, waar gaat dit eindigen met onze club? Weet je? Ik bedoel, wij hebben niet de miljoenen die andere clubs hebben staan. En Wanneer gaat dit eindigen? Weet je? Ken, je kan niet omhoog blijven gaan. Nee. Maar, ja, maar iedereen, Wat ik eigenlijk aan toe wil, is. Uiteindelijk is alles te koop. En als er een keer een rare Arabier komt, dan kan het natuurlijk zo zijn, ik bedoel, je zegt zelf in je boek, geld vind ik niet belangrijk, ik heb een goed leven. Uh... Maar ik heb het niet alleen voor het zeggen, hè. dat is het verhaal. Bij verhaal. We, we hebben gewoon afgesproken met z'n allen, we zijn zes aandeelhouders. Uh, bedoelen... Oké, okay, maar als vijf van die aandeelhouders zeggen... Ja, dan, van, uh... dan moet ik mee, en dan, dan is het gewoon zo. Ja. En dan, dat, uh, ik heb gewoon een baneer gelegd dat ik heb gewoon voor mezelf gezegd, alles wat ze in Engeland zeggen of wat ze in Frankrijk zeggen, vind ik prima. Ik zie het ja, wel. Verkopen ze net, verkopen is het verkopen, ze het verkopen ze het niet. Vind ik het net zo mooi. Jij krijgt gewoon elk jaar nog uh, die 50.000 die ja, je Elk jaar gewoon, zolang we in de Premier League zitten, krijg ik mijn inleg uh, uitbetaald. Dat is maar je betaalt leuk. zelf je kaartjes, hè? Je doet... Niet meer. Dat is oh, dat vorig was... jaar niet meer. Dat okay. was tot tot voor. Uh, dat is acht jaar hebben we dat gedaan. Dan hebben we hebben gewoon zelf onze eigen seizoenkaarten betaald, ja. omdat wij gewoon supporter van die club zijn. noemen We allemaal. Alleen nu is dat uh, nu is dat iets veranderd. Maar, hoe heet dat, wij doen nog steeds geen geld uit de club. Ja, een, een, een, een hele minuscule salaris halen we eruit. Maar daar kan ik nog ineens de onkosten mee dekken. Nee. En jij bent ooit... Uh, in contact gekomen, met die club. Ja, je was al fan van uh, Swansea, want je hebt heel Engeland gezien. Alle stadions, of ja. 96 stadions. Alle 96 heb ik gezien. Ja, dan heb je, heb je zelfs een wedstrijd gezien. Zelfs, ja. ja, een pinnetje voor gekregen. Nummer of the 96, prachtig man. Ja, je hebt alle Klotjes stadions gezien. <laughs> en... ja, ik weet het dus allemaal nog niet, hè, in de lijst ook niet. Hoe kom jij zo dol van dat Engelse voetbal? Nou, want ik het gewoon vroeger was, het kick en rush. En dat vond ik zo gaaf, want die ballen, ja. geen middenveld, verdedigen, hebben schopt de bal naar voren en nou snel maar kan komen ja, maken. Nee. <laughs> nou, is dat natuurlijk al lang niet meer zo. In die lagere divisies wel. En daarom vind ik die lagere divisies voetbal, dat vind ik prachtig, man. Ja. Dat is heel wat anders dan Premier League. Alleen nu zit ik in de Premier League. En nu zie ik niet meer zoveel wedstrijden van die lagere divisies. Want dat komt dat ik natuurlijk daar geen tijd voor heb. Ik kan me ja. niet in 25 nee. stukken delen. Maar dat was natuurlijk prachtig mooi. En hoe heet dat, die lagere wedstrijd. Die moet je eigenlijk als mensen echt naar het Engels voetbal willen gaan. Omdat we naar die lagere wedstrijden gaan kijken. Ja, jij prachtig. zegt dat als je meegaat een keer. En je zegt dat alle journalisten mogen een keer mee Dus bij deze... Bieden zijn we ja. Dat als je één keer geweest bent in Swansea, dan je kom je schut. altijd terug. Ja, ga je even schutten zijn. Ik ken je journalisten opnoemen, Rob Campus. Ik ken je Frank Evenblij. Opnoemen. Ze gaan als privépersoon mee terug. Ja. Geert-Jan Jacobs van de V.I. die is ook al drie, vier keer is die mee geweest met vriendengroepen. En Frank Evenblij, die, die deed een documentaire over mij maken. En twee weken later belt hij op, zegt hij, John, ik, kom, ja. ik kom van de week even een keertje mee. En toen ging hij, up, ging hij ook weer mee. Dat zijn gave dingen natuurlijk. Maar, en en je hebt dus, uh, destijds ben je in contact gekomen met die David, jouw jou, ja. jou, penvriend, uh, die belt jou ook op van, joh, ik heb geldzitters nodig. Hij heeft ook aandelen gehad in die club. Je hebt Op een gegeven moment heeft hij uh, zijn aandelen aan jou verkocht, hè? Hij had ja. geldnood. Ja, hij zat uh, na geldnood. Hij heeft zijn eigen bedrijf is naar de klote gegaan. Dat is, diep, dat is uh, gewoon ja. zielig genoeg, natuurlijk. Ja. Zeker als je op dat moment ziet dat je club nog steeds hoger en hoger en hoger gaat. Ja. Als je dan nu ziet hij dat je club heeft... waard is en nou, je hebt niks meer, dan is dat wel ziek, ja. Maar baalt hij niet enorm nu? Ja, nou, want... hij is... Dat is, uh, dat is natuurlijk... Uh, nou, hij hij is echt... enorm, maar hij ja. zit helemaal in de lappenmand. ja. Hij ziet natuurlijk al zijn maatjes. Hij heeft die club gered. En dan ziet hij al zijn maatjes ineens. Alleen. Weet je, wij, wij, wij, wij hebben dat vertoon niet, weet je, geen enkele van mijn directeur uit in een hele dikke vette auto of zo, weet je, snap je? Wij zijn allemaal gewoon hele normale mensen. We hebben gewoon een Facebookpagina waarin we praten met de fans, weet je, twitteren mm -hmm. met de fans. Ik moet elke week moet ik vijf twitterberichtjes van mijn club erin gooien. Dat is verplicht. Vinden ze leuk? En dan kun je, hem ja, kan je lachen. Maar dat is nee, dus, natuurlijk, ik zie geen enkele leuk. andere club die dat doen, weet je. Nee. En is gewoon de klasse of de kracht van mijn club is gewoon dat we gewoon helemaal open voor iedereen staan. Ja, maar David die uh, gaat nog wel mee naar alle wedstrijden. ja, ja, Het is niet zo dat wij hem natuurlijk, kijk, lang, we langen hem natuurlijk nooit aan zijn. Over. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het is ook wel ziek Maar maken. Hoe is jullie vriendschap nu? Nou, nee, gewoon nog steeds mijn beste kameradienst. Ja? Okay. Kijk, zo, uh, zo ver gaat het natuurlijk wel dat je natuurlijk niet daar, uh, daar je vriendschap onder moet laten leiden. Maar hij is heeft wel nou, oh, zijn aandeel verkocht. Ja, hij heeft niks hij meer. Ook die we, ene pond niet meer? Ja, die ene pond heeft hij nog dat ene aandeel, maar dat is natuurlijk niks waard, natuurlijk. Nee. Dat, is het, uh, dat is het enige aandeel wat hij nog heeft. Ja, het is, het is triest, maar ja, het is niet anders. Daar kan ja. ook niks. Niemand kan er weer wat uh, mee. Hij had toen dat geld nodig en we hebben hem er allemaal mee geholpen. Dan nou zitten we in de wereld van de honderden miljoenen en ja, daar zit hij niet bij dan. Nee. Dat is nee, voor me. Ja, dat lijkt me dat is een beetje Een beetje net, net de, de postcode loterij op opzeggen. Dan valt hij in de straat. Weet je wel. Nou goed, het, ja, of ja, het... je drukt ah, te vroeg de vaard, op de of. knop. Uh, bij ja. je. de ja. knop. Je, ja. Hé, <lacht> ja. ja. hey, maar is het zo dat jij komt uit. Natuurlijk, als fan van Den de Haag geweest. Is dat een beetje hetzelfde wat je daar ook aantrekt? Dus ook een beetje, uh, beetje kikkerus voetbal. En een beetje zo'n club waar je, waar je een beetje tegen beter weten in van houdt soms. Of, uh, je bedoelt Adeo. Ja, Adeo is gewoon mijn lust in mijn leven. Ik bedoel Adeo. Ik ben geboren in Zuiderpark of Maas het Zouderpolk. En ik zo: Ado nooit, uh, nooit dat, is een, dat is een deel van mijn leven, Die laat ik ook nooit los. Kijk, nu vragen mensen mij: wat is jouw club? Weet je, is dat Ado of Sponsie? nou? zoals hij staat iets boven ADO. Ik kan niemand me kwalijk nemen. Uh, maar dat komt dat ik de eigenaar van ben. Maar dat wil niet zeggen dat ik net uh, gewoon doodziek was op de tribune. Dat we met 3-0 van Utrecht verliezen. Ja. Dat het totaal onnodig was. Maar die club behandelt jou ook niet echt netjes. Als ik je boek lees, <coughs> heb ik niet het idee dat je heel erg positief bent over in ieder geval het bestuur van uh, ADO. Nou, dat, dan, dan, dat is niet waar. Dat, ga ik ook, uh, dat is wel geweest. Ik heb in het bestuur van ADO gewoon... Uh, ik weet je, kijk, kijk, je hoeft niet naar me te luisteren. Maar je moet me ook wel een beetje serieus nemen. ik bedoel ja. ik heb, Je mag best tegen mij nou ja, zeggen... Je, oh, je, je hebt je jezelf toch wel een beetje ik, bewezen. Precies, dat wil ik ook zeggen en dat zien alle supporters zien dat ook. En ik moet je gewoon zeggen dat het huidige bestuur wat er nu zit daar heb ik gewoon een prima relatie mee. Sterker nog ik ga het heel goed met het huidige bestuur om en op dit moment is het zo dat, uh, dat uh, Piet Janssen, de voorzitter van ADO Den Haag of althans de directeur van ADO Den Haag daar heb ik gewoon een dermate goede bal mee dat hij uh, ik heb ze uitgenodigd om mee naar Swansie te gaan om te kijken hoe wij een kijk in onze keuken te nemen en daar hebben ze nu gebruik van gemaakt. Dus daar ben ik wel heel blij mee want ADO moet daar gewoon uh, ja, gebruik van kunnen gebruik ja. van moeten maken als je die link kan pakken moet je doen. Zijn ze nog steeds misschien ook wel een beetje kwaad? Want jij bent natuurlijk wel wezen, je was niet altijd echt een lieve. Je bent ook, nou, je bent een hooligan ben. geweest. Ja. ja, je was gewoon een hooligan. Dan hey. kwam het eigenlijk op neer. En je ja. hebt met een bulldozer voor het veld gestaan. Een, een ja, shovel, wacht, ja. Even, ja. Dat, was, dat was een kwestie van... Dus je kreeg, kreeg poens van ze. Nou, dus de ja, dat ieder is het. normaal in nou, gaat de altijd met is. een shoveltje voor de deur staan. Ja, toch, ik vond het mooi. Het huidige bestuur, of het bestuur van ADO vond het ook mooi. Nou, Alleen, kijk, het is heel simpel waar. Het bestuur wat er toen zat, die hebt mij gewoon opgelicht. Zo kan je het zien. En, uh, even heel kort in het verhaal: jij kreeg nog 15.000 gulden, ja, en, zoiets. En ze dus wisten uh, dat ze failliet gingen, of dat, dat ze, ze bestelden nog even de laatste dag, nog even wat spullen. express spullen en, en ja. dan en dat is ook niet netjes, weet je. Nee, en dat geld had jij, uh, dat had geld een dat was, van Ik was 20 jaar, als ik van mijn vader geleend, weet je, ja. uh, we dat spullen gekocht, maar een leverancier die kon ik niet terugbetalen en dan krijg ik een aanbieding voor 5% tegen finale kwijting, wist nog eens wat het betekende. Ja, en toen heb ik op een gegeven moment het, uh, ja gedacht: van ja, weet je, via een advocaat of via een inkasbureau kan ik het niet halen, want het is altijd in de finale kwijting. Uh, Weet dat is het al zit al en dan kan je zeggen van ja dat is asociaal wat je gedaan hebt want een hoop mensen zei ja, die maar was... aan de andere kant is het ook asociaal wat hun deed ja en. Uh, Even chauffeur. Ja, dan... een huren, Wedstrijdje niet doorgaan. En dan gaan we geld krijgen. En ik had mijn geld. En de wedstrijd is doorgegaan. En niemand heeft daarna gekraaid. Alleen oh, ik heb het naar mijn boek gezet. Dat is een gaaf anekdote in mijn boek. Ja. En nogmaals, ik heb dat boek trouwens niet zelf geschreven. Hè? Want ik ben uh, hoofdpersoon in dat boek. Maar Dennis Mulkers heeft dat boek geschreven. En uh, de Voetbal International het uitgegeven. En dat is iets waar ik het meest trots op ben. Want als de VI erachter gaat staan. Weet je ja. Dan is dat natuurlijk al. Uh, al, al eigenlijk is het al een succes voordat het op de markt komt. Nou ja, ja, nou ja. Dit moet ook, wat ik al zei. Het is ook echt een. een een, een, een, een leuk boek, dus dat, dat, dat helpt natuurlijk ook wel mee uh, en uh, uh, ik heb nog een, even een leuk Haags liedje voor tussendoor, misschien nog even, hebben even zin in, want dan ga, ga ik even pissen vind je het goed? Een pispauze? Jongen, jij gaat over de muziek hier in de Haagse muziek dan ja, is, is het vast wel in orde want uiteindelijk, je kraai, zeker? Ja, ik dacht, spe, speciaal voor jou voor vanavond even een liedje. ga moet tegen hem zeggen dat ik hem lekker vind hoor Dan smeer ik die handen op je rug. Ik ga vergeten in je tuin en laat ze lopen. Als het de haars niet is, dan ben ik wel bezopen. Dan de je baan en je laat je lekker gaan. Trek het zelf aan, maar van die trekken zet mij. maat. Ik vind je lekker. Je bent een lekker ding. Je bent zo heet. Met omleg op mijn ding. Ja, doe maar weg. Zo, dan heeft het minst thuis ook even geplast. Maar Sommigen vragen zich af of geen Bress hier is. Nee? Het is die andere Hagenees en die is toch nog net een tikje succesvoller uh, dan meneer Bres. Het is uh, John van Zweden, de behangkoning van Den Haag <laughs> <Ja>. en uh, <laughs> eigenaar van Swan Swansea, deels. Ja, mede-eigenaar. Mede-eigenaar, ja. Nou, dat is niet gek, toch? Ja, nee, nee, ik ben bij, bij, bij de Haag, waar je toch wel een, dus wel een redelijk gecompliceerde verhouding mee hebt, begrijp ik nu zo'n beetje langs Met ADO? Ja. Nou, nee, ik heb op het ogenblik gewoon echt een goede verstandhouding met ADO. Ik bedoel, ik ben Zit ook... je er nog op de een of andere manier in? Ik bedoel, nee, ja, ik sponsor, ja, je onze Ado ik uh, sponsort. Ik, spoor, ik, ben een, ik, ik sponsor ADO al 32 jaar, is dat zo. Zolang, hoe dat, uh, zolang ik mijn eigen bedrijf heb, sponsor ik ADO. Ja, want je, je zei er heel snel wat over. De, de, de, de, de, de, de, nu een hele grote winkel, maar toen je het overnam van je vader dus, denk ik. Ja, dat heet. een klein kutwinkeltje, man. Dat was echt een... Uh, mijn vader. Had, daar had hij goed zijn vreten mee verdiend. Dus dat ging allemaal wel, ging allemaal wel goed. Maar mijn opa en mijn vader die zijn een schildersbedrijf. begonnen mijn oma en mijn moeder in de winkel. En ik ben toen ik 16 was stage gaan lopen ergens. En toen ik 20 was ben ik bij die oude in de winkel gekomen. Dat was echt een winkeltje. Dat was net zo groot als de studio bij wijze van spreken. En uh, hoe heet dat? Ja, en dat heb ik op een gegeven moment een beetje uitgebreid met uh, wat behang. En we hebben een actie mee bedacht. En die actie is heel erg aangeslagen. als dus arbeidsloon bij ons is heel erg laag. En dat heb ik nog steeds zo. En daar is mijn winkel gewoon heel erg door groeit. Ik had op een gegeven moment drie of vier vestigingen. En ik heb alles op een gegeven moment in één groot pand gegooid. En ik heb nou 2500 vierkante meter, twee etages. Toplocatie en uh, superman. Ja, en dat was een risicootje. Want uh, je kocht dat pand. Het kostte miljoenen. Ja. Uh, in Guldes. En heb je een slim bedacht met, met, met meerdere mensen in dat pand. Nee, met mijn oom. Maar... Die had een deel erbij. En een deel ja. hebben we doorverkocht En ja. ja. Het mooiste was wel het eerste wat je deed... Was de brandblussers weggehouden? Ja, die, die, die, die, dat is ongelooflijk, dat wist ik ook niet. Maar voor, voordat ik dat... Ik heb het overgenomen van een machinefabriek. En ja. daarvoor scheen, dat, scheen, scheen die rare brandblussers, uh, fabriek erin gezet Ja, te want uh, dat was van een bepaald merk. De ja. brandblussers, van het oh, woord dat jij niet noemt. Ik heb ze gelijk, ondanks dat die dingen nog goed waren... ...heb ik ze eruit laten flikken en ik heb ze bij een andere... Nee, ja, laten hangen. ja, prachtig. Ja, de 924 ja, Ajax-brandblussers <laughs> gratis te geven te verkrijgen... Ja, ik bij ze er allemaal Ja. Ja, ja, dat, dat is... is dan een migas op je pand, hè? weet je? Kijk, ik bedoel, als je daarom al mee gaat beginnen, dan gaat het natuurlijk niet daar goed. Gaan, dus dat, dat komt me ook niet goed. Nee, ja, dat kan ik dus me ook dus het... niet in de spiegel nee, mee beginnen kijken, nee, snap nee, je? Nee, dat en je we hebt we het ook met... niet schoongemaakt met dat schoonmaakmiddel, want het komt er ook niet in bij jou, hè? Nee, mijn vrouw, die, die, uh, toen ik mijn vrouw leerde kennen, oh, uh, kocht ze dat nog wel eens en in het begin scheurde ik die etiketten eraf. En snapte ze <laughs> er geen kloten van. Na de hand heb ik gezegd, niet meer kopen die handen, want zonder wie geld, moet laat die flessen leeg lopen, weet je? Dus dat is. Nee, nee, nee, nee. Zo ziek ben ik dan ook nog. Maar hoe gaat het nu dan? Want wat je toch? Crisis bedoel mensen kopen geen huizen meer, hoor ik altijd. De markt zit op slot, een doffe ellende, maar je verkoopt het lekker. Nee, ik heb gewoon een goed lopend bedrijf. Ik, ik ga niet zeggen dat ik niks te met die crisis te maken gehad heb. Maar ik heb het geluk dat ik heel veel, uh, heel veel werk heb voor uh, projectontwikkelaars en vastgoed, uh, vastgoedmakelaars. En dat is gewoon uh, een vastigheidje. En uh, daar kan ik gewoon goed, uh, heel goed mijn boterham mee verdienen. En ik zit elke dag voor me met mijn werk. Dus wat dat betreft uh, klaag ik zeker niet mooi hey, goed en de Haag de sponsor is dat meer geworden en wil je ooit een keer bij Den Haag gaan doen wat je nu hier doet of zo wil je ooit de bevoorzitter ja, ik worden? Ik ben blij dat mijn vrouw uh... al op bed legt die last niet meer, want als uh, je heel diep in mijn hart kijkt natuurlijk wel. Ja, ja. ja. maar mijn vrouw die heeft niks met ado en uh, oh, ja, nou, je die, die is ook blij met Swansea, weet je? Die vindt het hartstikke leuk. Die gaat volgende week weer met mij naar en dan gaan we vier dagen heen en zo. Die vindt het prachtig. En Swansea dat, dat vindt ze super, maar ze vindt ado helemaal niks. En zij vindt, uh, ja, zij vindt helemaal niks. Dus zou je dat we ja, weet wil ik niet... even nieuwsgierig waarom ze het helemaal niks vindt. Nou ja, maar alles wat er in het verleden gebeurd is en wat jij net aangegeven... Ja, want jij, ook... ja, hoe lang heb je nog je matje gehad? Mijn matje? Die, mijn is dan nu niet gek lang af. Mijn matjes, ik heb tot, tot, tot een jaar of vier, vijf geleden nog mijn echte Haagse, ja. echt Haagse matje gehad, hè? Ja, want je bent ook al eens een keer bij een, <laughs> Vond ik een hele mooie anekdote dat je uh, het, uit, het, het shirtje wisselen met die club waar je het niet over wil hebben, dat je het shirtje maar, bent ja. terug gaan halen. Hij met een paar de, vrienden. Ja, tuurlijk. Dat was in 87. Dat vergeet ik ook nooit meer. was de bekerfinale bij ADO. Die, die verloren met 4-2. Ja. En van die, die... Dat is ook trouwens een gaaf verhaal in mijn boek. Hoor. Mensen die echt het boek die moeten echt een boek kopen. is echt leuk. Nee, maar <laughs> dat is een gaaf verhaal. ADO die, die speelt Ajax gewoon weg. En uh, ongelooflijk. En we verliezen hem uh, met 4-2 in uh, verlenging. En het allerergste wat er gebeurde is dat Martin Jong met zijn band... Uh, uh, uh, onze Haagse Martin die gingen uh, shirtjes ruilen met, uh, met alle spelers van hun. Ja. En toen waren alle wedstrijdshirts van uh, ADO die waren in, uh, in hun handen. Ja. En uh, wij, kwamen, wij kwamen erachter dat ze de volgende dag uh, uit gingen lopen. Dus ze gingen uitlopen en uitlooptraining. hier. En toen zijn we met z'n vijf erheen gegaan. Toen zijn we de eerste... Dus ik... vijf ook. Ja, dat is een prachtig mooi verhaal, man. Dan ben ik... ik vergeet ook nooit meer die Johnny Bosman. Die wist het helemaal niet meer. Die... Ik kwam aan... ineens vijf hagenezen uh, met matjes om mijn heen staan. En zei, heb jij nog een shirtje van gisteren? He? Toen <tie> hebben we netjes twee shirts Geloof ik, iets van dertien shirtjes teruggehaald. Prachtig. Ik vier een vierleggentas. is dus dat is ook nog gelukt ook nog. Ja, ja, die we hebben bijna al die shirts teruggekregen. Joh. Want die hadden ze nog in de auto liggen. Zo. Prachtig verhaal. <tie> Ah. Ah, maar ze zeiden ze, nou meneer, als je het zultje terug wil, mag het wel? Nee, maar of, ze uh... zagen die kopjes van ons erbij en het werd redelijk serieus. Dat, toen, toen kon dat nog geen 87. Hey, maar je, je ziet er nu natuurlijk wel de humor van in, maar er is ook wel, je bent ook wel... Een, ja, ik bedoel, uh, je hebt het dan over een draai, dan gaf ik iemand een draai om zijn oren. Als ik iemand een draai om zijn oren geef, dan pak ik hem bij zijn lel en dan trek ik hem naar beneden. Maar die van jou, dan moet je daarna denk ik naar de EHBO. Nou ja, wij hebben vroeger. Kijk, weet je. Kijk, jij hebt het over hooligan. Ik vind niet dat ik een hooligan geweest ben. Wat ik gedaan heb, is: ik heb nooit wat iets kapot gemaakt. Ik heb nooit een uh, nou, nooit... een barretje in Griekenland. kan ik me herinneren. Ja, maar die dat heb je gesloten. Dat barretje in Griekenland, dat was echt om ons leven te verdedigen. Hè. Dat was een heel ander verhaal. Oh, bedoelt, ja, naar nou met Swansie. Dat is een heel apart verhaal. Natuurlijk. Ja, oké, okay, nou, nou, dat, dat, dan, dat moet je zo maar voorlezen. Het gaat er meer om, nou uitpraten. Het gaat er mee om dat, je, dat je niet altijd een lieventje was. Nee, ik dat weet dat wel een boek geweest. Ook dat zat in mijn boek. Ik heb gewoon een mooi leven gehad. Ik ben gewoon een fanatieke adelman geweest. En natuurlijk zijn er wel her en der eens klapjes gevallen. Maar okay, ik, kan, ik kan nogmaals, ik kan in de spiegel kijken Ik heb altijd met mijn faust geslagen nee, Ik heb geen spijt van dingen die ik gedaan heb Ik hoef er ook niet uh, spijt voor te hebben Ik heb gewoon een hele leuke tijd gehad en ik heb dingen gedaan die niet mogen maar ik heb niet dingen gedaan die echt niet niet niet mogen weet je ik bedoel kijk ik heb slaan met je vuisten wat is er nog meer wat wat goed is nee, niet echt we hebben we wel eens knokpartijen tegen Feyenoord of Ajax of wat dan ook gehad dat hebben we vroeger deden we dat niet anders en vroeger was dat ja dat gebeurde regelmatig alleen nu gebeurt het op een hele andere, ja. hele, hele andere manier. En daar hebben wij nooit aan meegedaan. Nee, maar je, je, je, die andere manier. Het wordt te agressief. Oh, nou, kijk, ja, je gaat, nou, nou, steken ze. En er gebeuren nou natuurlijk vele rarere dingen, natuurlijk. Ja, ja. Er wordt gaan geschoten op voetbalvelden En gelukkig nog niet in Nederland. Ja. Maar er wordt nou gestoken en dat soort dingen. Nou, ik heb nog nooit met een mes gelopen. Dan mag je van mij aannemen. Ik heb nog nooit met een hongboknuppel iemand zijn schedel ingeslagen. Uh... Maar ben jij, ben jij nog wel eens bang dat, je, dat, dat er nog eens iemand een keer een, een, een, een, maar, iemand uit de hoofdstad jou even komt opzoeken of iets? Nou, ja, bang, weet je. Ik bedoel, ja, kijk, ja, bang, ik heb al een grote ik denk dat ik laat ik het zo zeggen. Kijk wat, dat ik heb, van de week heb ik een lezing gegeven. Ja. In in Batuverdorp. en dan sta je daar onder de rook van de, onder de rook en dan, dan, dan, dan moet je opletten want, of opletten, dan moet je kijk je gaat je gelezen hier en ik, ik neem altijd die club een klein beetje in de maling, weet je, om ja. dat een beetje af te zaken en te voeren. Je moet natuurlijk op een gegeven moment wel een beetje opletten wat je wel een beetje opletten. Maar ik moet je gewoon heel eerlijk zeggen dat ik dat mijn, mijn boek, de eerste dag dus in Amsterdam was helemaal uitverkocht hè? Dus iedereen in Amsterdam. <lacht> dus ik heb nooit geen slechte reacties Dat was maken boeken dus. Wat zei je? Ze was maken boeken? Ja, ja, ja, ja, ja. ja misschien ja. is ja. dat verhaal leuk. Ja. Het is gewoon een gaaf verhaal. Weet ja, je. Je. Ik bedoel, Stel kijk, even ik, het gave ik... verhaal van de bar in Griekenland. Dan gaan we dat het nieuws. Nou, ja. Nee, de bar van Griekenland. Dat was natuurlijk... Weet, dat wij gingen met Swans naar uh, Panathinaikos toe. En uh, weet, dat daar zaten we een dag na de wedstrijd... Zaten we met z'n allen in de Ship Tavern Bar. Vergeet het nooit in mijn hele leven meer. Het was echt levensgevaarlijk wat daar gebeurd is. En uh, totaal niks gebeurd. En we zaten daar lekker een hapje eten te drinken met 52 kameraden. En uh, voordat we het wisten onder er 2000 van die idiote Grieken om ons heen. Die probeerde die bar binnen te komen, jongen. We hebben, ons, we hebben gevochten als, als, om, om, om haar te ontsnappen. Ik heb hem op een gegeven moment het was eind, aan het einde van de rit me opgesloten in de wc met uh, nog twee jongens en twee meisjes. En dan kwam ze als een motor binnenrijden. Een motor binnen die kwam rijden op een, op een motorvisie. Die hebben we eraf geslagen. Dat was bizar was het gewoon. Maar er werden wel twaalf uh, jongens van Swansie veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. En jij kwam weg, omdat je, omdat je de Nederlander was. Nederlander ja, dat was een mooi verhaal, man. Ik ging naar buiten en er werd, iedereen werd gearresteerd. Maar ik kwam een paspoort bij me. En uh, het enige wat ik tegen die agent zei, I'm sorry, I have nothing to do with uh, these bastards. Weet je? I'm from Holland. En ja, toen dacht ze dat ik er niks mee te maken lieten ja. ze me gaan. Maar ik had zo'n grote tatoeëring van zwans op mijn arm staan. Dat was niet gezien, gelukkig. En maar, maar ik, maar ik echt... hadden, jullie, hadden jullie gewonnen soms? Nee, we hadden drie, twee verloren, maar er was ja. ook helemaal niks aan de hand. Weet je. Het, was, eh, het gebeurde dat niks, kwam En dat zijn dan meestal de gevaarlijke dingen. Ja, wat ik wel mooi vind, je, je blijft echt een klein kind, je wil met al je helden op de foto, dat vind ik echt heel erg leuk om te lezen. Uh, uh, je maakt het niet uit, uh, al sta je even, dan heb je het gevoel dat je van lul staat, je, je wil toch op de foto. Het maakt niks uit, ja. Sta je ook op de foto met Johan Cruijff? Nee. Zou je dat doen als jij mm, Johan ziet? Genoeg? Nee, want ik vind dat geen. Dus, kijk, ik begrijp wel dat Johan Cruijff een held is voor een heleboel mensen. Voor ja. mij niet. Voor mij is hij gewoon een voetballer van de verkeerde club geweest. En dat doet me niks. Met, tot, met die man, Twee ik verkeerde ben ik clubs zelfs. Was, ja, ja, ja, ja. Ja. Nee, ik, nee, nee, ik ga me tot z'n meest absoluut. Denk niet eens even na. Maar ik, ga, ik heb het meer over Engelse, Engelse mensen. Jongens een paar. Bobby Charlton, ja. Fabrice ja. Mwamba. Eh, wat heet dat? Een prachtig mooi verhaal. Terry, Terry Venables in Barcelona tegen het lijf gelopen. Ja, dat zijn gewoon mooie dingen. Dat zijn voor mij mensen. Ik, nu heb ik als doelstelling straks als we tegen Manchester United uitspelen. Om Sir Alex in zijn kladder te pakken. En uh, ja, dat vind ik gewoon leuk. En ik bedoel, die foto van Sir Bobby Charlton. Ja, die, die, die hangt in mijn, in mijn kantoor. Die hangt in de, wat het, in de winkel op een grote plek. En in de kamer bij ons thuis. Dus ja. Ja, dat... Want, en, en, en zou je ook op de foto willen met iemand van Cardiff City? Nee, Want dat nee, is een nee. beetje de, de Ajax van, uh, van Swans. Ja, ja, ja, daar heb ik niks mee. Ik heb ja. het echt puur over... Uh, ja, over mensen zo, Wat ik net zeg, zo'n Bobby en Die aan een vliegtuig is zo de hij Ik weet niet wat meegemaakt. Uh, Fabrice Muamba die ja. overleden is toen op een voetbalveld. Ja. En, uh, wat het, en, en 48 ja. minuten dood is geweest. Half ja, dat half uur is zijn voor mij... ja. Ja, dat, is, dat, dat vind ik... Dat vind ik uh, ja, daar heb ik wat mee. Ik heb niks met Nederlandse... Ja, en met ADO heb ik wat, maar verder heb ik niks met, uh, met nee. Nederland, zeg maar. Nee? Als, jij in, als jij in Swansea komt... Hè, die mensen die kennen je natuurlijk allemaal. Dat hele, dat hele dorp, dorp, dorp weet wie je bent. Hoe word, je, word je daar nog ontvangen of zo? Of hoe werkt dat? Nou, met, uh, wij, dat, uh, dat moet je ook niet... Uh, niet nee, Elf jaar geleden toen we het net over hadden genomen... was dat natuurlijk wel zo. Dan ben je, dan ben je met z'n daar de redder van de voetbalclub... En, ja, maar hoe, ga, ergens, hoe gaat dat dan daar? Nou, op, dan hoef je nergens. Ik, ik, ik, ik weet nog heel goed dat Sipo Zindi een keer met me mee ging. Die uh, Sipo is van de Telegraaf. Ja. Die ging met een fotograaf. Die ging een wedstrijd uh, van mij volgen. En toen gingen we de, de kroeg in. En gewoon een kroeg in om een hapje te eten. En ik was ook nog nooit in die kroeg geweest. En Sip gaat afrekenen. En die, of, in Engeland weet je dat. Moet je, uh, zeg je welke tafelnummer je hebt. Dan ga je, je eten bestellen. En dan betaal je, je eten en je drinken. En dan ga je terug naar je tafel. En dan kom eens brengen. Hè. Je moet van tevoren betalen. Ja. En Siep die, Siep die loopt naar die, naar, die, naar, die, naar die kerel toe en die zegt, I'm on table number 2 of 3 of weet ik veel. En die gozer zegt, is dat de table with John? Siep zegt, yes, yes don't have to pay, don't have to pay. En Siep zegt, John, ik ben echt met, de... hij is dan de Ajax journalist, zeg maar. <laughs> hij zegt, ik heb een heleboel dingen meegemaakt, we hebben het nooit meegemaakt hoor. dit En dat zijn natuurlijk wel de dingen, toen hadden we net die club overgenomen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Ja. Dat is nu niet meer zo, weet je. Ja, tuurlijk moet ik nog wel eens op de foto met iemand, maar... Niet, niet, uh, dat is op het ogenblik meer in Nederland uh, dat herkennen. En dat bekend zijn natuurlijk door de Ja, en die NTV, tv optredens ja. natuurlijk op het ogenblik. En, en bij de echte Janne natuurlijk. En bij de echte Janne. Zodat ik nog heel wat meer anekdotes. We moeten al even, helaas even naar het nieuws van uh, 1 uur. Ja. Maar dan praten we nog even na over... Het is uh, gewoon 1 uur namelijk. Ja, ja doe je dan. daarom. Daar kunnen we ook niks nee, aan nee, doen. Dat is het leven. Zo zit het mee. Kom zo bij je terug met John van Zweden. zo.